Kampersen met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Jemen is de premier van de Houthi-regering gedood. Ook een aantal ministers is omgekomen, zeggen de Houthis. De aanval was donderdag in de buurt van de hoofdstad Sana'a, die in handen is van de rebellengroep. Israël en de Houthis bestoken elkaar geregeld met raketten en drones. De Houthis zeggen dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Ze worden gesteund door Iran. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn het in Kopenhagen niet eens geworden over maatregelen tegen Israël. Volgens demissionair minister Brekelmans bewegen de EU-landen wel iets naar elkaar toe, maar is er nog geen steun voor sancties. De lidstaten praten er al maanden over. Landen als Hongarije en Tsjechië vinden sancties tegen Israël onbespreekbaar, terwijl Ierland en Spanje vanwege het geweld in Gaza juist verregaande maatregelen willen. Liederwij de Vos wordt de lijsttrekker van Forum voor Democratie bij de verkiezingen eind oktober. Ze is de opvolger van Thierry Baudet die op plek 2 komt. Hij denkt de groei van de partij in de weg te staan als hij opnieuw lijsttrekker zou worden. Baudet blijft wel partijvoorzitter. De Vos wordt vanaf dinsdag ook de nieuwe fractievoorzitter van FVD. Bij een aardverschuiving in Noorwegen is een gat geslagen in een snelweg in een spoorlijn. Ook wordt er iemand vermist. Vanochtend begon de grond te bewegen in de plaats Levanger, in het midden van het land. De Noord-Zuidverbinding E6 en een naastgelegen spoorlijn raakten zwaar beschadigd. Een huis in de buurt staat op instorten. De achtste etappe van de Vuelta is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belgische renner was in Zaragoza de snelste in de massasprint. Het is voor Philipsen de tweede keer deze ronde van Spanje dat hij een rit wint. De Noordtrain houdt de leiding in het algemeen klassement. Het weer vanavond eerst droog, later vanuit het westen regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen eerst nog regen, later droog en geregeld zon bij 22 graden. Dit was het NOS Showdown. ZFM verkeersinformatie.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 Met nu. Entertainment for you. Er gebeurt iets als ik naar jouw foto kijk. Een stem in mijn hoofd zegt iets over spijt. En even vraag ik aan mezelf.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 die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik heb vast Soms wat pieken.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 A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 I'm Waar kom jij vandaan? Want je trekt me, aan? baby, I should believe. je kent mijn naam. Waar kom ik vandaan? Shafik Roman. Zeg me, maar, I je ken mijn naam, en waar kom ik vandaan, daar van onderaan. Baby is een freak, daarom ga ik door het midden heel diep. Zat om te beginnen, wees lief, maar die duimen zo mijn niggas ik liet En ik laat je naar zitten, no way. je zag me bij je, oké. Want vanavond gaan we, ja vanavond gaan we. Girl, don't tease me. And I seek fault, my please don't leave me. My up and it's safe, big watch, Mr. Lonely.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 Voor ons al zoveel jaren, muziek maakte ons één, en vrienden voor het leven. Soms waren er ook tranen, en had ik best verdriet. Had dat hoort bij het leven, vergeten nog het niet.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 Leven. Magiek maakt ons heen. En vrienden voor de blij. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het, het. Alleen bij ZFM.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 Je bent een wonder, een wereldwonder. Op het hoogste niveau doe jij voor niets en niemand onder. Je bent bijzonder, mijn wereldwonder.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 Mij is overkomen, heeft de tijd haast stilgezet. Want ik geloof niet in sprookjes tussen zij en daar die kokus al vanaf vraag.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 Jij brak mijn hart in twee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 Achteraf krijg je spijt, want je bent me kwijt, pas achteraf krijg je spijt. Wat je kan, oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na oh. Ik volg je plan, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, je nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, mij. nah, nah, geloof, geloof jij in mij. Alles wat je voelt, ik sta aan je zij En ik blijf sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij En uh, jij bent er als het tegen zit, ben ik vergiftig Heb jij je tegengeef, ik sta altijd voor jou klaar Ik bescherm jou voor gevaar Jij ja, ik hou je in het zicht, want niemand die je ziet Als ik, ook al doet het soms fijn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 I love you too Dus geur ik op m'n bike Naar de eerste bar We stellen whisky aan de rocks M'n haar nog in de war Yeah, DJ, what the fuck Is dat alles wat je kan? Draaien valt alles voor de tricky man Schat, het maakt niet uit Want ik kijk je nu meteen Want als ik jou zie staan Oh, wat ben je fout? Want als ik jou zie staan, krijg ik het Spaans benauwd Yeah, staat te shaken op mijn benen, maar crazy in mijn bol. En jou zie ik snacks, drugs en rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout.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 I'm yeah.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 Maar om duurt je dan voorbij Maar ga jij naar die andere Wat heb ik keer gedaan Want ik had alles wat ik kon Nu vergeet ik mij aan waarom Jij bent weggegaan Mijn zomaar vergeet. Lang ligt al alles wat ik kom. Nu verricht mij ja,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 Maar, want achteraf blijkt elke roddomaar. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van ja, misschien. Want beginnen over ja, zo veel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs.